11 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die donderdag werd ontruimd... is geen asbest gevonden. Elf appartementen op de vijfde verdieping werden donderdag ontruimd... omdat het vermoeden bestond dat er asbest was. Bewoners werden toen ondergebracht in een hotel. GGD zegt nu dat de bewoners veilig kunnen terugkeren. Staatssecretaris Bleker van Landbouw wil het conceptbesluit... over de rituele slacht herzien, dat zegt hij in NRC Handelsblad... Een paar weken geleden leek het volgens joden en moslims erop... dat Bleker het ritueel slachten in Nederland onmogelijk ging maken. Bleker wil die zorgen wegnemen door de tekst van het conceptbesluit te verduidelijken. De verkiezingen in Curaçao zijn gewonnen door de partij Pueblo Soberano. Leider Helmin Wiel streeft naar onafhankelijkheid van Curaçao. De bevolking moet zich daarover in een referendum uitspreken, vindt de partij. Pueblo Soberano is een coalitiegenoot van de partij van oud-premier Schotten.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 zegt dat de Syrische president Assad opdracht heeft gegeven... voor de aanslag van gisteren. In Iran is een bus vol studenten verongelukt. Daarbij vielen 21 doden en raakten zeker 23 mensen gewond. Dat de Iraanse staatsradio. De buschauffeur verloor in regenachtig weer de macht over het stuur. Volgens de politie reed hij te hard. In Iran vallen jaarlijks meer dan 20.000 verkeersdoden. Veel bestuurders rijden rond in onveilige auto's... en negeren de verkeersregels.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 Ah, we hebben even Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de afrit Soest en de afrit Bunschoten 5 kilometer. Verderop voor knooppunt Hoevelaken 4. Werkzaamheden veroorzaken vertraging op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord 7 kilometer. Een ongeluk op de A12 daarna richting Utrecht. Voor, voor knooppunt Lunette 3 kilometer op de hoofdrijbaan. Ook een ongeluk op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor knooppunt Del 4 kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht. Dan nog een ongeluk op de A28, Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder kilometer. Daar is de linkerrijst ook dicht. En werkzaamheden veroorzaken vertraging op de A50 als richting Arnhem. Daar staat het in beide richtingen vast voor knooppunt Valburg 2 kilometer. Dit is Radio 1. Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Niets is meer heilig. Rechters kregen deze week de wind van voren. Justitieminister Opstelde noemt de rechterlijke macht... in zichzelf gekeerd, onbereikbaar, ouderwets... Misschien wel wereldvreemd. Kan het erger? Moet het zo blijven of moeten rechters inderdaad iets aan hun imago doen? Het vertrouwen in de rechterlijke macht staat uiteraard niet op zich. Het gaat ook over de relatie tussen overheid en burger. Daar gaan we over praten. Aan tafel hebben we daarom Erik van den Emster. Hij is voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Meneer van den Emster, goedemorgen. Goedemorgen. Ook hier is Hans Engels, hij is staatsrechtgeleerde en eerste kamerlid voor D66. Goedemorgen, meneer Engels. Goedemorgen. En Pieter Ontzicht is bij ons, hij zit voor het CDA in de Tweede Kamer. Europa, buitenland, belastingen, pensioenen, dat hoort allemaal zo'n beetje in uw portefeuille, meneer Ontzicht. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u bij ons bent. En u luisteraar, u kunt ons niet alleen horen, we zijn ook te zien. troskamerbreed.nl en ook op Politiek 24. De zaterdagkranten, alle kranten die schrijven uitgebreid over het besluit van de Rabobank... om te stoppen met de sponsoring van het uh, wielrennen. Nou, voor pagina AD, Wielenbeeld, is rot tot op het hoogste niveau. NRC, wie ziet er nog heil in de wielersport? Het kan allemaal niet uh, erger. En het gaat uh, vooral om de aantegingen tegen Lance, uh, Lance Armstrong... zevenvoudig winnaar van de Tour de France. Een Amerikaanse antidopingautoriteit, USADA, heeft een ruim duizend pagina's stellend rapport gepresenteerd waarin eh, deze wielrenner wordt genoemd als de grote man achter het dopinggebruik. Het zijn allemaal bewijzen, meneer Van Hemster, eh, allemaal bewijzen van op, gebaseerd op getuigenverklaringen. Maar eh, die Armstrong is nooit veroordeeld. Dus Ik vind het wel aardig om aan u als voormalig rechter, en als voorzitter van die Raad voor de Rechtspraak, daar eens een oordeel na te vragen. U bent ook enigszins bekend met sport, of is het alleen voetbal? Nee, ik zit in de KVB en doe daar, uh, heb eerst lang tuchtrechtszaken gedaan. en doe nu de arbitragecommissie. Maar goed, terug naar dat wielrennen. Als u zo die berichtgeving waarneemt, de man is veroordeeld... maar er is volgens mij nog geen rechtelijke uitspraak geweest. Nee, dat is dus opmerkelijk, dat, uh, want het zijn bewijsmiddelen. Het is geen bewijs uh, dat is gebruikt door een onafhankelijke tuchtrecht... bijvoorbeeld, dat het in Nederland zou zijn... waarbij is vastgesteld dat die verwijten terecht zijn. Ja, maar... Wij doen alsof hij uh, gewoon bewezen, ja. veroordeeld is, niet deugd. En, uh... Ja, dat is de ene kant. Als u zich herinnert, het uh, proces tegen Simpson. Die is in de strafrechtelijke uh, zaak is hij vrijgesproken. en in de civiele zaak is hij uh, veroordeeld. Ja. Dus het kan uit elkaar lopen in het recht. maar daar waren wel rechters bij betrokken. En hier is het eigenlijk. Uh, nou ja, op basis van een rapport. wat niet verder door een rechter is beoordeeld. Ja, hoe noem je dit dan? Nou ja, zijn dat is de ene kant. De andere kant is dat hij op zichzelf wel uh, alle juridische strijd heeft opgegeven. En hij heeft gezegd, ik ga het niet langer aanvechten. Nee, nee, maar verklaart hij zichzelf daarmee dan schuldig? Als je zegt, ik, ik ga dit niet meer nou, aan. Hij blijft bij zijn onschuld, maar hij vecht die, uh, dat, dat schuldig niet verder aan. Dus dat, dat is wel een beetje een wankelmoedige positie, zou ik zeggen. Maar ja. het is toch raar dat iemand publiekelijk zo wordt veroordeeld... zonder dat er een uitspraak van een rechter aan te pas is gekomen? Jawel, niet? maar dat, hij heeft wel de middelen daar om dat op een andere manier aan te doen. Maar dat moet hij zelf wel doen. Ja, ja. Maar je bent toch eigenlijk onschuldig totdat je schuld is bewezen? Dat he? is ook in Amerika zo, dat is ook in de sport zo. Maar hier uh, niet kennelijk? Nou ja, hier niet kennelijk. Hij, hij, dan zou hij dus moeten zeggen, ik ga echt de strijd aan... om de onjuistheid van het dikke rapport aan te tonen. Ja, maar dan moet hij dus hij zijn moet zelf zijn onschuld aantonen. Ja, want dat is wel de vrijheid van, van partijen, dus ook van hem. Ja. Ja, maar kunnen wij hem dus met z'n allen wel eh, op basis van dit alles, alles schuldig noemen? Het gebeurt, constateer ik gewoon. En dat ja, maar... is natuurlijk wel vaker zo in de publieke opinie. En wat vindt u daarvan? Nou ja, hij zou, dat zou ik in zijn geval doen. Als hij blijft bij zijn onschuld, zou ik het er niet bij laten zitten. En zou ik echt tot het eind toe uh, alle juridische middelen uh, aanpakken om die onschuld te bewijzen. Waarmee u dus in feite zegt, hij is feitelijk in die zin nog niet echt nee. schuldig te noemen. Nee, het is niet door een onafhankelijke rechter vastgesteld. Ja, nee. Meneer Omtzigt, minister Schippers roept nu dat het hoog tijd wordt dat de wielrennerij schoon schip maakt. Ook opmerkelijk dat de minister dat nu roept, dat de kwestie al jaren voorsleept. Waar was de politiek al die tijd? Nou, de politiek gaat in principe um, niet rechtstreeks uh, over individuele uh, Armstrong-gevallen. Um, nee, maar de goed, zij heeft, de heeft veeers, het erover. De wielrennerij moet schoon schip maken. Dus dan gaat het verder dan Armstrong alleen. Ja, nou, dat is een onmerkelijke uitspraak dat zij dat op dit moment zegt. Ik denk dat het wel eens vaker gebeurt dat de politici op de dag dat iets naar buiten komt um, ergens iets uh, van vinden. En uh, dat gebeurde hier bij uh, minister Schippers. Uh, Degenen die het wieler wat langer gevolgd hebben, die hebben gezien dat dit niet het eerste geval is. En het baart ons nog geen van alle opzien wat daar gebeurd ja. is. Hoe noemt bedoel... u haar uitspraak dan? Klein beetje opportunistisch. Maar kijk, dat, dat gebeurt wel vaker. Dat is op zich helemaal niet zo erg. Um, maar ze moeten wel schoon schip maken. Dus de uitspraak klopt op zich wel. Uh, alleen dat moeten ze al jaren. En um, Kijk, er ligt een dik rapport. Maar het rapport over Armstrong is echt vuistdik. Ongeveer tien van zijn voormalige ploeggenoten... hebben onder Ede gezworen dat ze... Uh, dat ze gezien hebben dat de doping gebruikt wordt... dat ze het zelf gebruikt hebben. Dit is niet de afdeling bewijsmateriaal... van horen zeggen van iemand in een oude regias. Uh, hier hebben ze jarenlang um, uh, bewijsmateriaal verzameld. Dus het is niet zo gek dat Armstrong zegt... van ik gooi de handdoek in de ring. Want uh, voordat je hier iets tegen kunt doen... Uh, ben je een heel eind weg. Dus dit is op zich wat dat betreft toch nog wel redelijk uh, grondig gegaan. En juist vanwege die afschrikwekkende werking van het recht in Amerika... He, waar je dus heel makkelijk vanwege uh, defamatie uh, naar de rechtbank kunt stappen... heeft het zo ontzettend lang geduurd... voordat iemand echt zo openbaar heeft durven zeggen... Armstrong ja. heeft gebruikt. Ja, u ik twijfelt bedoel... niet langer aan zijn onschuld. Hè? Maar toch even terug naar minister Schippers. Aan zijn schuld twijfel ik niet aan, langer, Aan, nee. aan zijn <laughs> schuld, ja. Uh, toch even terug naar minister Schippers. Want een opmerkelijke uitspraak, beetje opportunistisch, zegt u. Meneer Engels, hoe kijkt u daarnaar? dat de politiek zich hier nu inroert, met name deze minister? Ja, ik vind, de politiek is altijd deze al een... Al, ja. Nee, <laughs> inderdaad. En ik weet, corrigeer dan het, mezelf. Dan kan het dan niet meer goed gaan nee, als je dat Ach, woord hoort. Maar de minister. Uh, deze minister heeft, uh, nou ja, die, die is opmerkelijk uh, dynamisch, hè, heel snel erbij. Maar oké, dit rapport komt natuurlijk toch niet... Zegt u dit, dit niet... met enig cynisme? Of... Nee, helemaal o, niet. Ik ben uh, juist uh, totaal niet uh, altijd erg vrolijk. Uh, nee, dat bedoel ik uh, meer of meer positief. Wat, wat ik wilde zeggen was, hè, dit komt niet uit de lucht vallen. Hè. Heel lang zijn de verhalen over uh, misstanden met doping. In de wielersport ook. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat wanneer zo'n rapport naar buiten komt... met deze inhoud, uh, waarbij iemand zelf niet... Uh, dat ben ik helemaal met de heer van der Emster eens... Uh, uh, nog niet naar de rechter is gegaan er ook geen vervolging plaatsvindt. Ja, maar er zijn ook allerlei andere autoriteiten binnen de wielersport... en dopingautoriteiten die zich hiermee bezig moeten ja. houden. En het rapport ligt er wel. En uh, dat, dat, dat is, denk ik, een, uh, een redelijk geloofwaardig rapport. En daar kan ik me voorstellen dat de minister van Sport ook zegt... van, nou, dit is ook een imagovraag wat we hier zien. Ja. Ja. Je ziet dat dat heel snel gaat. Hè. De Rabobank heeft meteen gereageerd. En de minister blijft dan niet achter. Dus daar kon ik me wel iets bij voorstellen. Maar is er eigenlijk wel voldoende wetgeving om die doping te bestrijden of niet? Nou, dat weet ik niet of er voldoende wetgeving is... Hè, maar nogmaals, uh, het is aan, aan wielerbonden en, en door hen ingestelde chemia... om ook uit een oogpunt van zelfreflectie en zelfcorrectie ervoor te zorgen... dat, uh, dat het niet tot mis structurele misstanden komt. Ja. En dat is wat wij nu zien, hè, dat het structurele misstanden zijn... en niet zomaar wat dopinggevalletjes die je elders in de sport wel tegenkomt. Ja. Meneer Van Emstel, u vertelde net aan het begin dat u uh, wel betrokken bent bij de KNVB... en daar met die tuchtraad uh, van doen heeft... Um, doping in de sport uh, is iets wat dus overal voorkomt, ook bij voetbal. Weten wij nog heel veel niet? En ook in die sector waarin u verkeert... is het eigenlijk misschien wel meer gaande dan wij weten? Mm, ik denk dat er... Uh, ik heb in al die jaren als tuchtrechter een aantal van die zaken gehad. Maar het is echt mondjesmaat. Uh, en als je ziet, uh, nou ja, denk maar aan de kleedkamers... Uh, dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan hoe ploegen met elkaar omgaan. Wat bedoelt u ermee? Nou ja, alles is zichtbaar. Je kan niet zo'n beetje stiekem iets gaan zitten snuiven... of gebruiken of prikken. Ja. Uh, dus ik denk dat de sociale... Maar het sociale moet toch ook gecontroleerd worden? En dat gebeurt toch niet? In dat die ge made? Nou, dat, het gebeurt uh, wel. Er is ook een heel reglement vanuit de FIFA... Uh, wat nageleefd ja. moet worden. Uh, en langs die kant is een aantal keren zo'n zaak aan de orde geweest. Maar als ik dat vergelijk... Tenminste, als je de, de nee. schijn van in de wielersport is dat, uh, dat moeitjesmaat. Nou, omdat uh, de, de, dat probleem doping uit de wereld te helpen... zou ook in die sector waar u in zit voetbal... eigenlijk ook niet beter gecontroleerd moeten worden? Er wordt gecontroleerd. Maar een beter en uitvoeriger nog? Ja, dat, daar heb ik eigenlijk geen beeld van of dat niet structureel gebeurt op dit moment. Nee. Oké. Okay. Andere zaak. Heeft ook alles met vertrouwen te maken. Uh, in alle kranten staat het ook. Aandacht voor de nieuwe aantijgingen tegen de VVD-politicus en Limburger Jos van Rij. Hij wordt verdacht van corruptie en malversaties bij de burgemeestersbenoeming in Roermond. Een kandidaat die ook lid is van de VVD. Uh, meneer Engels, van Rij is een uh, collega-senator van u. Zit net ja. als u in, uh, in de Eerste Kamer. Hoe schadelijk is deze kwestie, vindt u, voor het aanzien van, en dan zeg ik toch maar even, de politiek? Ja. Nou, ik, ik gebruik liever de term openbaar bestuur, maar ik begrijp wat u bedoelt. Nou, en openbaar ik, bestuur ik, ik, mag ook. Ik vind het heel ernstig. Ook al omdat, net als in dat verhaal over het wielrennen... dit niet voor het eerste is dat naar boven komt. Het gaat ook niet alleen over de Eerste Kamer. Het gaat over het lokaal bestuur, het provinciaal bestuur. Ja. Er is Zelfs op mijn verbijstering zag ik een, een, een, een voorgedragen burgemeester... ook bij deze zaak betrokken. Ja. Nou, en, en, en het openbaar bestuur delen, heeft... He? Ja, dat... Dat is ook zo. Dus ja, maar dat is dan primair het pri ja. probleem van de VVD. Maar als ik even tot de politiek, het openbaar bestuur. Nou, dat, is, die, dat zit constant in een moeilijk pakket. Ja, dus wij, wij kunnen in het openbaar bestuur niet te veel van dit soort zaken hebben. En, niet te veel? Of helemaal niet natuurlijk. Nou, in dit, dit elk geval is er één te veel. We hebben een, een, sinds een jaar of tien allerlei zaken over eigen verantwoordelijkheid van bestuurders... en vooral integriteit met gedragscodes en dergelijke, veel sterker ingekaderd. En waar het op aankomt is, is dat vooral politici en bestuurders... veel te weinig nog met zelfreflectie en zelfcorrectie omgaan met belangenverstrengeling... En waar de rechter al heeft gezegd, de bestuursrechter... dat belangenverstrengeling ook is schijn van belangenverstrengeling... daar wordt veel te nonchalant mee omgegaan. Ja, maar nou in dit specifieke geval, uh, hij zit wel in de Eerste Kamer. Ja. Zou u vinden dat hij daar hangende het onderzoek in kan blijven zitten? Of? Nou, laat ik het anders zeggen. Als ik in zo'n positie zou verkeren, hè, volkomen hypothetisch... Hè, dat neem ik aan dat we dat begrijpen... dan zou ik zelf de eer aan mijzelf houden en, uh, en uh, terugtreden. Dat is eigenlijk uw advies aan hem? Dat zou mijn advies zijn en ook aan de, de partij VVD. Eh, omdat laten we zeggen, het is heel moeilijk om wanneer de schade zich heeft voorgedaan, om dat weer terug te ploegen. Dus... Ja, u, u zegt een, mijn advies ook aan de VVD. De ja. VVD zegt dit is een lokale kwestie. Ja. Dat lost, dit lost de VVD Limburg zelf op. Is dat ja. houdbaar, denk nou, ik? ik... Dat, dat is op zichzelf houdbaar. Maar ik denk niet dat het verstandig is. Want we weten allemaal dat in dit geval het niet alleen om lokaal bestuur gaat, maar ook provinciaal bestuur met uitstraling tot in de Eerste Kamer in Den Haag. Bovendien is er nog. En niet de eerste keer. Ja. En dan vind ik ook dat een politieke partij die heel autonoom kan opereren, verplicht is om ook zelf, liefst intern, zonder te veel hijsa, maar wel snel en goed oord op zaken te stellen. Ja, meneer Omtzigt. Um... Uw CDA heeft hier met zo'n vergelijkbare kwestie ook wel eens te maken gehad. In, in Limburg ook. Gert Leers moest weg als burgemeester van Maastricht. Dat, dat ging om schijn van belangenverstrengeling. Hoe schadelijk vindt u dit? Deze nou, kwestie die zich nu afspeelt met deze meneer Van Rij? Ik vind deze kwestie behoorlijk schadelijk. Um, Tot mijn spijt, want het gaat hier inderdaad wel over een, uh, over een senator. Um, inderdaad is toen de uh, <klaar> heer Leers afgetreden in Maastricht... Um, en um, ja, hij kan zichzelf gewoon verdedigen. Ik bedoel, dat recht heeft iedereen als, uh, als burger van dit land. Ik vind, trouwens, ben trouwens op zich gewoon een beetje trots op de, het Openbaar Ministerie... dat ook gewoon zonder aanzien des persoons ook gewoon dit soort onderzoeken doen. Ik zit zelf in de Raad van Europa en ik zie nog wel eens landen... waar ze dat niet durven. Nou, hier, bij ons werkt de rechtsstaat, zegt u dan. Ja, nou, daar werkt hij wel. Um, ik kan me wat voorstellen van, uh, bij, het, uh, bij het advies um, dat de heer Engels net geeft... Van, nou, u zou tijdelijk kunnen terugtreden. Immers als een ambtenaar ergens van beschuldigd wordt, wordt hij ook een tijdje op non-actief uh, gesteld. U zegt dat een beetje uh, omzichtig. Wat zegt u hier eigenlijk mee? Nou, dat uh, als ik de VVD was, maar dat ben ik niet, dat ik dan de optie inderdaad wel zou overwegen... om te kijken of je niet in ieder geval tijdelijk je handen vrij maakt om je te verdedigen in deze zaak. Dus u zegt eigenlijk zou Van Rij tijdelijk de Eerste Kamer moeten verlaten. Dat zegt u toch? Ja, het probleem is dat het staatsrecht er niet in voorziet. Dus je zult nee. nog met iemand anders moeten vinden die dat uh, ja. die, um, die tijdelijk opvult. en met wie je de afspraak mag maken die je grondwettelijk niet eens kunt maken. Dat als hij uh, niet beschuldigd is, dat hij dan ook weer zijn positie terug kan krijgen. Ja. Dus dat maakt het allemaal ongelooflijk Het is lastig. ook heel erg ingewikkeld. Daarom graag nog heel even het woord aan uh, de voormalige rechter in ons midden. Erik. Nog steeds rechter, maar niet, nog steeds rechter ja, maar niet werkzaam zodanig. Zo fijn dat u er bent. We kunnen u op elk onderwerp meteen uh, om Even het oordeel vragen. vragen. Een soort rijdende rechter, maar dan bij <laughs> ons. Maar meneer Van der Emster, uh, deze man wordt hiervan beschuldigd. Ja. Maar is daarin natuurlijk <clears throat> nog helemaal niet veroordeeld. Nee. Wat zegt u dan van het advies, trek je tijdelijk terug uit de Eerste Kamer? Dat hebben de heren, die, dat is hun vak, op een juiste manier denk ik weergegeven. Er zijn in het ambtenaarrecht natuurlijk gewoon voorzieningen voor, die voor Eerste en Tweede Kamerleden overigens niet gelden. Maar in het gewone ambtenaarrecht kan je dus iemand, als er zwaarwegende aantijgingen zijn dat zoiets is gebeurd, kan je hem schorsen. Ja, maar dat doet dus een baas, maar... In, nou, dat... bij rechters is dat voorzien, eh, moet het een voordracht zijn... van de procureur-generaal bij de Hoge Raad mm -hmm. in Nederland... en de, dan word je geschorst door de Hoge Raad als ze zeggen... er is een behoorlijk strafreitelijk onderzoek. Mm -hmm. Maar als je praat over integriteit van bestuur... waarbij het hier natuurlijk over gaat... wat zou dan de meest logische stap zijn... Ik denk dat uh, het advies van de twee politie aan tafel, dat dat het mijne zou zijn. En dat is dus? Hou je handen vrij, uh, om twee redenen eigenlijk. Het is natuurlijk schadelijk voor een belangrijk instituut uh, van onze samenleving. En eigenlijk kan je zo'n kwestie niet hebben, uh, op gevaar af dat het vertrouwen ernstig wordt geschald, geschaald. En dat, en, dat dus... en dat betekent dus? Dat betekent dus dat je uh, om twee redenen, om dat niet verder te beschadigen... maar ook om zelf, wat meneer Omtzigt zegt, uh, juist je handen vrij te hebben voor je eigen verdediging... treedt dan terug, ja. <tijds> En eh, tot slot wat dit betreft, toch zijn, een, een, een, een, uh, zijn er meer zaken. Hè? We de nu, deze week speelde die rechtszaak uh, rondom uh, oud-gedeputeerde uh, Hoijmaijers... van de VVD, toevalliger, wijs ook. En uh, zegt dat iets over uh, het, het, het, het, het morele denken van het bestuurlijk klimaat... of ga ik nu te ver? Nou, die ge... het is voor mij uh, niet denkbaar iets te zeggen over een lopende zaak. Dus daar in het algemeen gesproken uh, vind ik dat een veel te sterke uitspraak die u doet. Ja. Natuurlijk zijn er overal waar mensen werken, dat is in onze organisatie ook, worden fouten gemaakt. Uh, dus daar moet je heel goed naar kijken. En integriteitsschendingen zijn ernstig. Uh, maar het is absoluut niet strijkend zet als je dat vergelijkt met andere landen, ook in Europa. Ja, oh, uh, Engels die knikte ook, hè? van zo erg is het toch niet. Hè? Ja, gelukkig gaat het hier nog steeds om incidenten. Er zijn ook situaties dat soms heel moeilijk is... op de grens van belangenverstrengeling of niet. Want dan zou iemand niet meer in het openbaar bestuur kunnen functioneren... zonder dat hij helemaal geen beroep meer heeft of wat dan ook. Maar wat ik, wat ik wel merk in de praktijk... is dat er over het algemeen te weinig in de spiegel wordt gekeken... en te weinig aan zelfcorrectie wordt gedaan. Ja. Nou, het signaal aan Jos van Rij, eerste Kamerlid van de VVD... is van u allen, hoe dan ook, wel buitengewoon duidelijk. Dit waren de kranten. Tros Radio 1. En daarmee is het 10 minuten voor half 12. We hebben geen weekoverzicht, want de Tweede Kamer is met herfstvakantie. Maar wij gaan hier natuurlijk wel uitvoerig verder praten met onze gasten. Wij hebben aan tafel vandaag de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Erik van der Emster. Hans Engels, senator voor D66, ook staatsrechtgeleerde. En Pieter Omtzig, CDA, Tweede Kamerlid. Ja, eerst maar eens even met u beginnen, meneer Omzig. Um, uh, er is uh, ruzie, lezen we ook vandaag in de krant weer... over wie die mooie Nobelprijs voor de vrede van de Europese Unie gaat ophalen... en wie daar mag speechen. Wat zegt u daarvan? Kinderszinnen. Laat ze dat even netjes bepalen met z'n drieën. Ja, maar is het ook misschien wel uh, exemplarisch... voor wat er in de EU aan de hand is op het moment? Dat nou, ja, je het zelfs is zelf zo'n zo mooie prijs dat, ruzie nou, maakt. Nou, Het is exemplarisch uh -huh. voor het feit dat het in de EU niet helemaal duidelijk is... wie nu de baas is. En we hebben een buitengewoon ingewikkelde institutionele setup... met een commissie en een raad. En dus twee uitvoerende organisaties, waar wij maar één regering in Nederland hebben. Um, en een voorzitter van een parlement die als enige democratisch gelegitimeerd is. Uh, de andere twee zijn niet rechtstreeks verkozen. Dus ja, dan, dan, dan krijg je dit soort conflicten. En het gaat ook een beetje naar het hart van de discussie die nu speelt... naar aanleiding van het rapport van Rompuy. Wat wil die unie nou zijn? Ja. Wil zij een politieke unie zijn? Wil ze een confederatie zijn? Wil ze een samenwerkingsband tussen staten zijn? En um, bij elk van die drie past dus een ander antwoord... van wie is nou het meest eminente over dit spel... tussen deze drie instituties en we zijn de vierde vergeten... dat is natuurlijk het Hof van Luxemburg, daar kijk ik maar naar rechts naast mij. Dat spel is al vijftig jaar bezig. Dat ja. ze al vijftig jaar lang kijken van waar ligt, uh, waar ligt nu de feitelijke macht. Ja, heel ingewikkeld is het dus eigenlijk. U heeft zich daar deze week ook een beetje boos over gemaakt. Want premier Rutte ging naar Brussel om ja. te praten over hoe nu verder. Ja. En dat deed hij zonder het parlement daarover te raadplegen. Nou, hij hoeft het parlement, niet te, parlement, hij hoofd, hoeft het parlement okay. niet te raadplegen. Het parlement kan zelf bepalen wanneer ze bij elkaar komt. En daar zijn we mans genoeg voor. Maar nou, dat was voor 1848 dat de, de, de, de premier parlementen kon raadplegen. Of koningen. Um, maar uh, VVD en Partij van de Arbeid <kwijnt> vonden het niet nodig... om hier een debat over te voeren nadat het rapport van Van Rompuy... en de appreciatie van het kabinet verschenen was. Dat vond ik wel buitengewoon jammer. Want je kunt verschillend kijken tegenover de toekomst van Europa... maar je moet daar toch wel het gesprek over aandurven. Ja. En, um, u, u zegt uh, het zo netjes, dat vond ik buitengewoon jammer. Volgens mij was u gewoon kwaad. Ja, eigenlijk wel, ja. Want kijk, we hebben hier in het vorige periode... wel eens drie keer een debat gehad over Orca morgen die gestrand is... plenaire in de Tweede Kamer. Als het dan over de toekomstspannen van Europa gaat... Ja, ik bedoel, het lijkt er bijna op dat de twee partijen die nog een regering moeten beginnen... nu al zo arrogant waren als wij pas na een jaar of twee in de regering waren... Doe, ze leren je, snel, zegt u daar. Nou ja, je leert vrij snel dat je zo'n debat kunt blokkeren. Maar zo'n debat moet je niet <tie> willen. Blokkeren. Ja, maar dan kun, dan kun, kunt u toch ook uw eigen. Er is nog steeds een kabinet, zei demissionair. Kunt u uw eigen uh, demissionaire, CDA-ministers daar toch ook op aanspreken daar in het kabinet een wat positieve houding naar de Kamer toe in te laten innemen? Nee, nee. De Kamer bepaalt wanneer ze zelf bij elkaar komt en dat doet ze bij meerderheidsbesluit. Daar heeft het kabinet niks mee te maken. Nee. Alle misverstanden voorkomen. De Kamer is ook de, de, oh, ja. de twee Kamers als Oké, nou, staat okay, nou wat klaagt u dan baas. over de premier? Nee, ik klaag niet over de premier. Oh, nee. Ik klaag. Nou, ik klaag over de premier in zijn functie als fractievoorzitter van de vvd ah, ja, Maar want de, de VVD en Partij van nou de Arbeid wilden niet bij elkaar komen. Maar wilt wat niet... wilt u dat eraan gebeurt? Nou, ik, ja, nu ga ik iets anders doen. Ik ga nu de Kamer volgende week verzoeken om hoorzittingen te houden... over de best wel ingewikkelde voorstellen van Van Rompuy die op tafel liggen. Hmm. Om te kijken welke zaken we wel willen en welke we niet willen. En wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende voorstellen... die voor van, van Rompuy op tafel gezet zijn. En wil, ja. Ja, de reden daarvoor is dat er in december waarschijnlijk knopen doorgehakt worden in, uh, in Brussel. Voor die tijd moet er ook een duidelijk standpunt van de regering op tafel liggen. Kijk, er zijn een heleboel dossiers die kan het kabinet voor zich uitschuiven of je op dit moment koopzondag of niet wilt... dan kun je rustig twee weken mee wachten of niet. Hè? Dat is geen brandende kwestie. Er zijn twee dingen die brandend zijn voor de huidige regering. Dat zijn de belastingplannen, want er moeten over twee weken over stemmen. Want anders weten we niet hoeveel belasting we hebben volgend jaar. En dat is de Europese trein, want die gaat verder. Of Nederland een missionaire of demissionaire regering heeft... daar stoort de rest van Europa. Ja, maar is dan een... heb je daar een... En op de ja. belastingen hebben ze een tussenakkoord bereikt. PvdA en VVD hebben ze gezegd van... Weet je wat, als we het zo en zo doen en hebben dat aan de Kamer voorgelegd... Mm. alle partijen betegengestemd, PvdA en VVD voor... daarmee staat er een meerderheid voor die plannen in de Kamer... en daarmee kan het kabinet gewoon met de noten van wijziging komen. Zouden we hetzelfde kunnen doen op Europa? Want nu, ja, wat moet de Nederlandse regering innemen in op in Europa? Ja, maar u wil dus een hoorzitting houden over uh, wat het standpunt uh, van Nederland zou moeten zijn over de toekomst van uh, Europa. Hè? Meer of minder integratie, meer of minder Brussel, zeggen we dan heel simpelweg. Maar dat wil u dus ook van de regering weten. Maar er is nog helemaal geen regering, er is een demissionair kabinet. Dat klopt. En daarom kan... Uh, <kwijls> dat heeft dus ook de, de, de Kamer, die missionair is, die heeft ook... Aan het Demissionaire Kabinet een opdracht meegegeven, VVD en Partij van de Arbeid. Ja. Als u het belastingplan op die zes punten verandert forense, tax, hogere ja. uh, assurantiebelasting dan gaan wij akkoord met het belastingplan. Dus een motie over ingediend is een heel nette manier van regeren. Daarmee weet de regering ook als wij het zo doen. Dan hebben wij volgend jaar een En dus in. zegt u dat, hadden ze, dat had het kabinet ook kunnen doen met deze plannen? Nee, dat had met de Kamer kunnen de doen. Kamer het kunnen is op dit doen. moment aan de Kamerfracties ja. om te vertellen wat ze willen. Engels knikt. Ja, maar we hebben ja, wel enige ja. uitleg nodig. Want u bent geleerde en de luisteraar ja. die duizelt het nu. Die duizelt, oh, oh. Denk ik. Nou, dan moet ik proberen dat, niet, dat ja. gevoel, gevoel wat moet er te verhouden. gebeuren? En kan het wat om Nou, zegt. ik wil nog even zeggen, uh, ja, hij heeft in dit opzicht gelijk. Hè. Er is een machinaire nieuwe kamer. En die kan altijd het initiatief nemen om met de regering van gedachten te wisselen over belangrijke missies richting Brussel. En nou, ik begrijp ook wel de frustratie als er een meerderheid is. Ik ben van een partij die dat als geen ander weet, dan kom je er wel eens een keer niet door. Maar ik zeg er wel even bij op deze zaterdag, dat monistische gedrag hebben we allemaal wel geleerd van het CDA uit het verleden. Dus wat dat betreft... Nou, dan wil ik van de Engels één voorbeeld van de afgelopen kabinetsperiode... Ja. waarin wij een debat geblokkeerd hebben. Dat wij overleggen met onze ministers, dat hebben ja. we altijd gedaan. Maar wat hier speelde, was dat deze twee partijen zeiden... we willen er zelfs geen debat over en wij blokkeren het. Ja. Nou, dat nee, is iets wat ik u ja. vraag. Dat heb ik wel eens, wel eens nee, maar meegemaakt mijn in mijn voorbeeld. Kamer. Maar punt waar ik even wilde nee, maken was... ik geeft geen voorbeeld, dus dat is ook precies het nieuwe gedrag wat ik hier zie. Nee, maar goed, ik wow. heb... mijn opmerking wow. was dat in het algemeen het monistische gedrag... dat eh, heel goed paste bij de cultuur van het CDA. En daar kunnen we wel van mening over verschillen... maar ik heb het niet over het blokkeren van debatten gehad. Maar mijn punt wat ik nog wilde maken was... Ja. Want dat was ik wel met u eens. De Kamer kan dat initiatief nemen, moet het wel een meerderheid zijn... en dan wordt dit politiek uitgespeeld. Maar er is wel een actieve inlichtingenplicht. Ook van een demissionair kabinet. En ik heb me er ook wel over verbaasd... dat ook een demissionaire minister-president... al is hij tegelijk fractievoorzitter in de Tweede Kamer... natuurlijk ook zo'n belangrijk dossier... er misschien waarde aan zou kunnen hechten om in ieder geval met de meerderheid en de minderheid in de Tweede Kamer van gedachten te wisselen. Ja, dat heeft Over een... dit soort perspectieven wat nu op tafel dat ligt. Het heeft een waarde op zich. Heeft Rutte, vindt u, meneer Omtzigt... onze Nederlandse belangen in Brussel wel goed behartigd? Want hij is daar geweest op die donderdag, ja. op de top. Hij heeft gezegd bankentoezicht oké, okay, maar wel een beetje later. Heeft hij daarmee onze belangen goed behartigd, vindt u? Ik denk dat zijn opstelling op zich uh, op het bankentoezicht dossier... Uh, de juiste uh. geweest is... Eerst zorgen, en daar hadden we nog wel iets scherp op willen bevragen. dat de banken opgeschoond zijn en dan pas een bankentoezicht. En daar zit nu de hele strijd in Europa aan. Precies. Bankentoezicht nu beginnen, dat kan. Maar wil je dan ook de twee achtervangen, namelijk het depositogarantiestelsel. waar je met z'n allen in heel Europa voor elkaar garant staat, en de insolvabiliteit. Regels, die dan voor alle banken gelden, wil je die ook meteen van kracht laten zijn. Goed, en, dat, en het gevecht met, met Zuid-Europa is... wij vinden dat je wel Europees bankentoezicht moet hebben... maar pas als de banken opgeschoond zijn... en zij zouden natuurlijk het liefst nu... Ja, maar goed, dat zo, is ook Rutte's standpunt, dus daarin bent u het eigenlijk wel met hem eens. In dat uh, gedeelte van het standpunt heeft ben het ik wel het wel met gedaan. hem eens. Ik denk ook dat hij daar de juiste uh, uh, houding ingenomen heeft. Ja. Maar dat ontslaat hem nog niet van het feit van hebben wij nou een actieve discussie over de hoofdpunten van beleid. En wat je van Europa verder ook vindt. Het is wel een van de belangrijkste punten voor het nieuwe kabinet om besluiten over te nemen. Ja, meneer van de Emster, hoe kijkt u hiernaar de, dat, dat dus de Tweede Kamer in feite uh, niet de kans krijgt om zich te laten informeren? Ik ben, ik ben nou zo zenuwachtig geworden door hoe u het allemaal stelt, meneer Omtzigt. Maar hoe kijkt u hiernaar, meneer van de Emster? Nou, dat zeg ik dan maar als uh, gewoon burger... Uh, ik denk dat het verstandig is, ook van een demissionair kabinet, om adviezen uh, over deze belangrijke onderwerpen te vragen aan de Kamer die erover gaat. Ja, en niet uh, op eigen houtje naar Brussel te gaan en daar uh, zelf iets te doen, zonder dat ze weten wat de Kamer daarvan vindt. Dat kan op zichzelf wel, maar dan zou ik op zijn minst daarna het debat moeten hebben welke koers heb ik gevaren. Ja, ja. Dat, dat debat komt er. En overigens, um, premier Rutte heeft het, niet alleen het rapport van Van Rompuy, dat openbaar was natuurlijk meteen doorgestuurd, maar heeft er ook twee dagen daarna een appreciatie op gegeven. Ja. Het is dus, dus echt aan de Kamer zelf. Dus de regering heeft in principe gedaan wat van haar verwachting moet worden, ook wat inlichting betreft. Ik neem aan dat die brief ook wel in de Eerste Kamer uh, terechtgekomen is. Maar dan is het aan, het aan de Kamer zelf of je daarover uh, wilt spreken of niet. En ja. dat is dus niet gebeurd. Ja. Nog, nog even iets heel anders. We zeiden dit allemaal. U heeft zich deze week ook ontzettend kwaad gemaakt... over de uh, financiële risico's die instellingen lopen. Scholen, ziekenhuizen. Ja, u heeft gezien dat Zatkin... Uh, um, uh, een mbo met meer dan 15.000 leerlingen op ontvallen staan in Rotterdam. U heeft vanmorgen misschien gezien in het Financieel Dagblad... dat het havenbedrijf in uh, Groningen in één keer 20 miljoen verliezen leed op rentederivaten. Ja. Ze hadden rentederivaten afgesloten... terwijl ze geen lening hadden. Kijk, Rentederivaten kun je gebruiken om risico's af te dekken. Ja. Voor te zorgen dat je rente als constant je is hebt. als je lening hebt. Maar als je geen leningen hebt en je koopt wel rentederivaten... dan doe je iets heel raars. Ja, maar goed, de... Al deze kwesties die spelen nu ook... Ja. Uh, en is niet voor het eerst. U heeft daar zelf onderzoek naar gedaan, begreep ik. Ja, ik heb, ik heb al vijf keer Kamervraag hierover gesteld. En ik krijg maar geen lijstje boven tafel met hoeveel van die derivaten uitstaan in de publieke sector. We weten dat de pensioenfondsen in hun boeken gezegd hebben... wij hebben 55 miljard euro winst op rentederivaten. En niemand anders moet dus op een vergelijkbaar verlies zitten. Want zo werkt het bij derivaten. Ja, ja. We hebben nu gezien dat zijn de dat communicerende we... vaten. Waar de een ja, verliest, is, wint de ander. Ja, andere. want het is een contract. Een, sum, een contract. Waarbij je zegt van: als het goed gaat, dan krijg jij. Als het minder goed gaat, dan krijg ik. Dus als iemand een boekwinst van 55 miljard heeft, heeft iemand anders een, boek van een boekverlies van 55 miljard. Dat kan in Nederland zitten, dat kan elders zijn. We hebben nu bij de VU gezien. We hebben nu bij het slipwerksbedrijf gezien. In Noord-Brabant, een ja. paar honderd miljoen verlies. We hebben bij een aantal middelbare scholen gezien. Nou, ziekenhuizen, daar hebben we nog geen idee van. Op een van de Kamervragen bleek dat een aantal gemeentes geld moest storten aan zakenbanken... Omdat, ze anders in de, omdat de zakenbanken het niet meer vertrouwden dat ze hun rentederivaten zouden kunnen betalen. Maar het lijstje van welke gemeentes dat omgaat, hebben wij nog steeds niet gezien. U het antwoord op die vraag. Ik wil gewoon zien wie, waar dat gebeurd is. Kijk, het is heel interessant. Nick Leeson in 1995 wist een hele bank omver te trekken. Met een miljard met rentederivaten. Bearings. Daarnaast zijn er nog tien van deze zogenaamde rough traders geweest in de wereld. Die zijn allemaal naar de gevangenis gegaan. Bij ons krijg je een huis op Bonaire als je een woningbouwcorporatie het mist in laat gaan. U duurt nu op de Vestia-affaire? Op de vestia -affaire. De woningcorporatie in Den Haag en Rotterdam. Die ook op Maar Ik wil ik tenminste openbaarheid hebben van de regering en van al die ministeries. En dat wilde ik al voor de verkiezingen op waar die derivaten zitten, zodat we enig idee hebben... welk risico wij als publieke sector lopen. Het gaat hier om vele miljarden voor Hoeveel miljarden, zegt u? Nou, De pensioenfonds hebben 55 miljard winst. Wie de tegenpartij is, weten we niet. Maar dat maar zullen dit... ook een aantal buitenlanders zijn, dus dit zal niet geen 55 miljard zijn. Maar het zal zeker om miljarden gaan. U vreest, kortom, samenvattend, dat uh, uh, openbare instellingen... scholen, ziekenhuizen, uh, noem maar op... dat die mogelijk miljarden kwijt zijn aan dat financiële gegogel. Ja, in ieder geval honderden miljoenen en waarschijnlijk miljarden. Maar het feit dat wij dat inzicht na maanden nog niet hebben. Ik bedoel, bij je accountant moet je het binnen twee dagen kunnen laten zien. Ja. Dus ik vind dat die ministers, die ministeries onmiddellijk um, al die scholen moeten aanschrijven. En al die ziekenhuizen. We hebben in Nederland maar honderd ziekenhuizen. Dus zo enorm moeilijk is dat niet. En gewoon mogen wij het in die boeken gewoon zien. Meneer Engels, als u dit zo hoort, um, uh, ontzicht zegt, ik heb hier al heel vaak naar gevraagd. En ik krijg gewoon geen antwoord. Wat zegt u dan? Nou, dan kan ik me het gevoel van treurigheid bij de heer Omtzigt wel voorstellen. Want in een parlementaire democratie moet het toch zo zijn... hoe je er politiek ook in zit. Maar dat staat of valt met de werking van ministeriële verantwoordelijkheid... en inrichtingenplicht. En zeker als het om hele substantiële zaken gaat... want het is wel een materie waar ik nou niet direct heel deskundig in ben... Maar die ik wel, zou ja, zeggen, nou, De heer Omtzigt kennelijk wel. Dus, ja, ja, dat is al ja, heel goed <laughs> Maar dan zou het denk ik uh, toch zaak zijn... voor, uh, voor de eerst verantwoordelijke ministers... om uh, in ieder geval uh, te zorgen dat die helderheid... over hoe het nou precies in elkaar steekt... en wat vooral uh, de mogelijke schade... ook voor, de, voor het openbaar bestuur uh, zal zijn... om dat in kaart te brengen. Ja. Dus ik vind gewoon... Je moet, als er vragen worden gesteld... en zeker over dit soort substantiële aangelegenheden... moet het kabinet er een, een eer instellen... om dat een beetje naar behoren en ook tijdig te beantwoorden. Ja, meneer van der Emster, tot slot. Uh, het heeft ook weer met integriteit van bestuur te maken, hè, dit? Uh, absoluut. Ik las tot mijn verrassing vanochtend in het AD... dat uh, deze scholengemeenschap dus geen raad van toezicht had. Uh, ja, dat is natuurlijk ook uh, dat is gewoon wettelijk voorschrift. Uh, dus dat ja. begrijp ik al niet, dat dan, zeg maar, een raad van bestuur... zich dat kan veroorloven. Ja ook u zou zeggen pak het op. Absoluut. Ja. Dus als je geen raad van toezicht hebt, dan uh, ben je dan strafbaar of hoe zit dat? Nee, niet strafbaar, maar dat staat gewoon in de wet dat er een raad van toezicht is op dit soort uh, grote organisaties. Dus dat moet er gewoon zijn. Oké, okay. we praten hier uh, aan tafel uh, zo verder. Maar het was deze week herfstvakantie, reces dus voor de Tweede Kamer. Na vier weken vergaderen was dat al nodig. We gaan heel even luisteren hoe daardoor bezoekers van de dierentuin in Amersfoort over wordt gedacht. Roddel en Achterban Nee, de tweede Kamer heeft alweer vakantie. Ze moeten ook een beetje ontspannen natuurlijk in deze tijd, toch? Nou, ik vind het wel uh, een beetje snel dat ze weer met vakantie zijn. Maar ja, ik heb ook weleens vakantie, die jongens zo. Ze hebben ook allemaal kinderen natuurlijk. Het maakt een lange dag, toch? Ja, dat dus zullen ze nodig hebben. Geweldig. We moeten uitrusten van alle verkiezingsperikkelen. Ja, dat vind ik dus niks. Ik vind dat ze nog harder het best moeten doen. Daar zal ze salaris ook naar zijn. Ik ben ook aan het werk. Dus waarom niet? Ik geloof dat de mensen uit de Tweede Kamer ook allemaal heel hard doorwerken, hoor, achter de schermen. Ze hebben 365 dagen per jaar vakantie. Dat zijn toch ambtenaren? Ja, ik wel. Ze hebben toch helemaal geen vakantie meer nodig? Ja, laat ze maar wegblijven, want ze lopen alleen in de weg. Maar ze zijn nog niet eens geïnstalleerd. Er is toch nog geen echt kabinet. <truimert> Oh. Ik hoop dat het een goede regering wordt. En dan laat ze maar goed over nadenken in de vakantie. Ja, die hebben dat ook hard nodig, want anders komen ze nooit klaar. Als we gauw een nieuwe regering neerzetten, dan uh, is het land misschien gered. Dus het is goed dat de rest dan weg is. Dan hebben ze de ruimte om door te werken. Ik wens u veel succes ermee. Het is vijf minuten over half twaalf. We praten verder met de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak... Erik van der Emster, Hans Engels, senator voor D66... en trouwens ook hoofddocent staatsrecht en Pieter Omzicht van het CDA uit de Tweede Kamer. Meneer van Emster, deze week werden de nieuwe presidenten... van de rechtbanken en gerechtshoven gepresenteerd. Mooie familiefoto, zoals dat heet, met de minister van Justitie. Maar even zo goed was het ook het moment... waarop de minister van Justitie opstelte... Uh, ja, eigenlijk uh, uh, uw uh, en de uwe... Um, uh, eigenlijk de mantel uitveegde... en beschuldigde van een ernstig imagoprobleem. En hij zei het zelf... ik zeg het maar eens scherp... Um, die sector, die rechtspraak is in zichzelf gekeerd. Onbereikbaar, ouderwets. Misschien zelfs wel weerend vreemd. En uh, we weten allemaal dat de werkelijkheid anders is. Maar we moeten wel iets aan dat imago doen. Dat klinkt heel ernstig. Is er iets heel grondig mis... Uh, met uw sector... en de relatie met ons, de burger? Ja, in de toespraak van de minister heeft hier gezegd... dat is niet de werkelijkheid, want het is wel een deel van het beeld... zoals in onze samenleving er is. En ik zeg het maar scherp, en uh, zo kennen we hem ook. De werkelijkheid is in onze beleving... de rechter spreekt door zijn of haar vonnis. Uh, maar dat is in deze tijd echt niet genoeg. We moeten dus steeds uitleggen dat uh, rechtspraak samenleving mogelijk maakt... en laten zien hoe dat invloed heeft op onze hele samenleving. Dus uitleggen, uitleggen, uitleggen... en openstaan voor de samenleving om dingen te veranderen. Bijvoorbeeld de terechtkritiek op de soms te lange duur van de procedures. Ja, maar goed, dat, uh, als je iedereen wil horen en het zorgvuldig wil doen... dan kan dat soms toch niet anders? Nee, maar dat, dat klopt. Uh, dat doet niet afbreuk aan de zorgvuldigheid... maar de, de doorlooptijd zit met name in de wachttijden van de procedures... <kuggen> waar dan geen behandelingstijd voor is... Dus het, het ligt op de plank, wordt gezegd. Dat is meer het probleem dan dat als de procedure bij een rechter in, in behandeling is, dat dat op zichzelf lang duurt. Dat komt ook wel voor. Uh, maar de hoeveelheid werk uh, in eigenlijk alle sectoren, straf, civiel en bestuursrecht, uh, is zodanig veel. Dat ja, soms, net zoals bij de, de witte jassen in de medische sector, je hebt wachtlijsten. Ja, maar hoe los je dat dan op, zo 1, 2, 3? Dat willen we de komende jaren eigenlijk op een aantal manieren aanpakken. Uh, een veel betere digitale toegankelijkheid. We willen eigenlijk begin 2015 zover zijn... dat de burger zijn eigen of haar eigen zaak gewoon... Uh, nou ja, net zoals je aangifte doet, ja. uh, digitaal kan indienen bij het ja, gerecht. En dat betekent dan ook dat je zo'n... Uh, net als bij het energiebedrijf de, uh, een telefoonnummer moet draaien... en dan uh, hoor je uh, u bij toets 1 gaat het om uh, moordzaken... bij nou, dat, toets 2 dat is om een inbraak, toets uh, 3... Dat is techniek, dat lijkt mij niet. Maar ik denk als je... Ik geef maar een voorbeeld. En Ik heb dat soort zaken natuurlijk ook lang gedaan. Als je als, uh, uh, als consument slechte gordijnen krijgt geleverd... en je zegt ik wil mijn 3500 euro kleurig... dan moet er een eenvoudig schabloon zijn digitaal te, te, te, te downloaden... waarvan je zegt ik wil de rechter vragen om dat eens dus even te bekijken. Maar ook digitaal die zaak te kunnen blijven volgen. Dus daar zit een versnelling in in de behandeltijd. Maar er zit ook in een vereenvoudiging van zeg maar, onze taal. Uh, dat is niet de taal van alle dag, zeg ik maar voorzichtig. Dat komt ook door de wetgeving. Ja. Ja, sommige dingen moet je ingewikkeld maken... omdat het ook ingewikkelde, complexe zaken zijn. Niettemin uh, heeft het rechter wel tot taak... om het voor iedere burger die zo'n procedure uh, aan de lijf ondervindt... Ja. helder en begrijpelijk te maken. Ja. Meneer Engels, u, u kijkt daar volgens mij anders tegenaan. Nou, tegen dat laatste in ieder geval wel... Um... Kijk, het recht is uh, en het toepassen van recht is, is, is eigenlijk een soort kunst. Dat kan niet iedereen, dat is maar goed ook. En ik vind ook uh, uh, vanuit de machtenscheiding gedacht... Dat, dat we ook goed uit elkaar moeten houden wat ieders verantwoordelijkheid binnen het openbaar bestuur is. Want het, het, de rechtspraak is ook een overheidsfunctie. Ja, maar heel even, dan, dan zegt u: de rechtsprekende macht is iets anders dan de wetgevende macht. Zeker? En laten we vooral <kuggen> niet vergeten wie wie is. Precies. En kijk, ik hoorde de laatste tijd eh, dat het een beetje aanhakend ook bij die uitspraak mm. van de minister. Hè, die, die dat overigens wel heel graag deed, kreeg ik de indruk. En, en zelf natuurlijk zich niet wereldvreemd en dergelijke vindt. <kuggen> dus hij voelt wel iets voor die aanscherping. Maar ik denk dat we daar dus echt reuze mee moeten op omdat rechtspraak en rechters, dat is een metier... en een groot goed in de rechtsstaat... dat dat kwalitatief op een goede manier gebeurt. Mm -hmm. En liefst ook transparant en met de nodige snelheid. Want dan zitten wel problemen. Maar eh, al die verhalen over dat onze grondwet... in Jip en Janneke taal geschreven zou moeten worden... dat rechtelijke vonnissen in begrijpelijke taal geschreven moeten worden... nou dat leidt tot een enorm rechtsverlies. En ik vind dus dat, dat we die kant... Zeker niet op moeten. Dat ik begrijp ander... niet zo goed wat u bedoelt met rechtsverlies. Nou, rechtsverlies, daar bedoel ik mee. Als wij rechters gaan dwingen eh, om, om hun vonnissen en uitspraken... in meer in toegankelijke, eenvoudige taal op te schrijven... zodat iedereen uit eerste hand uit hun vonnis meteen heel precies begrijpt... wat er aan de hand is, dan leidt dat tot rechtsverlies... omdat elke mogelijke nuance eh, die nodig is... En, uh, om tot, tot arnstofalkerechtigheid te komen, hmm. uh, die verdwijnt dan. En Wat... dan gaan we dus, laten we zeggen, toegeven aan een cultuur... waarin het allemaal makkelijker en simpeler moet. Ja, en zo maar makkelijk dat, komt en simpel recht... is het helemaal niet. Nee, is het nee. dan niet. He, maar en moet het ook niet worden. Want uh, dan, dan, gaan we, dan leiden we dus rechtsverdies in de zin van... Uh, dat de betekenis van het recht en de wet in de samenleving gaat eroderen. Ja, meneer Van der Emster, het ja, is niet zo makkelijk. Dus we moeten het ook niet zo makkelijk maken. Nee, dat zei ik volgens mij ook al. Het gaat er mij niet om dat we de wetgeving gaan herschrijven of zo. Wat, wat ik betoog is, en ik heb uh, heel lang rechts gesproken... en weet dus hoe rechters dat doen. Als je rechter een uitspraak mondeling hoort doen... is het in volstrekt helder Nederlands. En ik heb maar zelden, nooit, zelden of nooit meegemaakt... dat een verdachte of een partij niet begreep op een kort geding... waar het nou over ging... Als het op papier zet, is dat een ander verhaal. En dan uh, moet je het dus op een andere manier formuleren. Omdat je nu eenmaal zit in, in wetsteksten. Ja. En, en uh, je moet ook op een bepaalde manier. Van motiveren gebruiken. Maar is dat waarbij... ook een van de redenen waarom u heeft gezegd, ook onlangs, eh, rechtszaken moeten ook op televisie komen? Zodat mensen de uitspraken ja, en de gang van zaken ook kunnen zien? Dat vinden we eigenlijk al langer. <tus> kijk, niet iedere zaak leent zich ervoor, eerlijk gezegd. Als het gaat om een zaak met uh, jeugdige verdachten bijvoorbeeld, dan lijkt ieder, is iedereen uh, begrijpt wel dat dat niet op televisie wordt uitgezonden. Maar wat we willen is niet alleen de ingewikkelde zaak en de complexe strafzaak uitzenden. Uh, maar ook, zoals nu bijvoorbeeld bij de Rijkmoord Utrecht. de zaken van alle dag. Zodat de, de samenleving ook beeld krijgt van het rechtelijke werk van alle dag. En ook in die uitspraken uh, hoor ik om mij heen. en niet alleen maar, zeg maar, juristen die zeggen. Nou, wat die rechters daar naar voren brengen. is mij volstrekt helder. En ik begrijp ook waarom ze doen wat ze doen. Ja. Omdat ja. je gewoon laat zien wat we doen. Het is een moeilijk vak, dat ben ik helemaal eens. Ik weet het uit de ervaring trouwens. Collega ook als uh, rechterplaatsvervanger, uh, lang uh, bezig geweest. Het is Hij een moeilijk het vak. Engels, ja. Ja. Niet te ja. min kan je uh, wel in heldere taal uitleggen uh, wat je hebt beslist en waarom. Ja, maar daar is natuurlijk niet alleen het probleem mogelijk het uitleggen... maar soms ook het oordeel over de rechter en over de uitspraken. Ook de afgelopen weken de gedoe over die kwestie in Haren... dat er veel reacties zijn omdat er werkstraffen naar die rellen zijn opgelegd... terwijl mensen eigenlijk een, nou nog net geen openbare executie willen... maar er niet ver van naast denken. Dus ja... U, als u zich zo opstelt, dan gaat het natuurlijk, die kritiek is natuurlijk ook op, op, op hoe u, u uitspraak doet. Of de, de uitspraak die u doet, dat daar veel kritiek ja, op is. De discussie over de strafmaat is natuurlijk. Uh, ik, ik ben uh, in 82 rechter geworden en die discussie was er even daarvoor. En zal de van, alle tijden. In, uh, van alle tijden. We hebben natuurlijk niet voor niks uh, uh, nou ja, de strafbepaling overgelaten <kwijnt> aan de onafhankelijke rechter. En er zal altijd wel enige discussie zijn in een speciaal geval, dus daar blijf ik van weg is het nou aan de maat geweest, zowel de strafsoort als de strafniveau. Uh, uh, maar er is heel veel onderzoek gedaan, onder andere door Wagenaar... helaas overleden mm. in Utrecht. Die heeft burgers betrokken bij strafrechtspleging. En die burgers uh, geïnformeerd op de manier zoals de rechter is geïnformeerd. En dan zie je, en dat is eigenlijk ook een internationaal verband blijkt dat... dat de, het idee van de burger over strafsoort en strafmaat... en dat van de rechter bijna niet verschilt. Dus het is ook een kwestie van geïnformeerd zijn van het brede publiek... waarom in een bepaalde zaak het zo is uitgepakt. Maar die publieke opinie speelt toch wel degelijk een rol... ten aanzien van het oordeel over rechters? Ja, maar dat is het probleem met die publieke opinie. Want ik ken, Dat onderzoek, dat ken ik. De, de burger als rechter heette het, geloof ik. Daar bleek dus inderdaad uit dat, dat er bij de meeste burgers... niet allemaal, helemaal geen behoefte is om taken schaffen, af te schaffen en strenger te straffen. He, en wat, maar de publieke opinie, dat is altijd de publieke opinie van de dag. Hè. Dat zijn uh, in bepaalde media de grote letters. En uh, dat is ook denk ik waar de minister aan refereerde. Dat je het niet in, in sommige kringen nooit goed kunt doen. Dat geldt voor het openbaar bestuur, dat geldt voor de magistratuur. En ik vind dat we daar veel te veel aandacht aan besteden. En dus dan ook onmiddellijk in actie komen om dat deel van de bevolking te gaan bedienen. En daar komt ook die hele druk vandaan van minimumstraffen. Eh, niet meer twee eh, nationaliteiten mogen hebben. Het boerkaanverbod. Eh, eh, eh, eh, nou, ik kan zo, hè, terrorismebestrijding. En daar gaan we maar mee door, terwijl dat er heel anders ligt. Dat zijn dat allemaal dingen die ons, door de publieke opinie begrijpen worden Nou, Dat is een soort symboolpolitiek wordt hier bedreven... alsof wij door steeds meer en strengere regels te maken... dan komen we tegemoet aan een bepaald gevoel van ongenoegen wat er in de samenleving heerst, maar lang niet in de brede. En we wekken de illusie dat we daarmee veel beter de criminaliteit kunnen bestrijden... en dat we de veiligheid in de samenleving, die hoog op de agenda staat, dat weet ik... Ja. daarmee ook dichterbij kunnen brengen. Terwijl er geen enkel onderzoek, geen enkel empirisch materiaal is waaruit blijkt... dat de maatregelen die we de laatste jaren hebben gezien... en met name ook geïnitieerd vanuit justitie tot grotere veiligheid leiden. Dus het ligt inderdaad veel genuanceerder... en dat werd net terecht ook opgemerkt... dan een deel van de publieke opinie. Ja. U had het over uh, veiligheid die hoog in ons vaandel staat. Deze week kwam uh, de minister ook weer met een voorstel... om cybercrime, computercriminaliteit, aan te pakken. Daarvoor zou hij willen dat de politie in onze computers kan kijken... zonder dat wij dat dan uh, weten. Meneer van der Emster, u, gaat, uh, of u moet de minister hierover uh, adviseren. Wa waarmee houdt u rekening als u zo'n advies uitbrengt? Maar nou, aspecten Wij moeten altijd alles wegen. Dus in dit soort adviezen, maar uh, ik kan er niet op vooruit lopen... Uh, zal ongetwijfeld aan de ene kant uh, het <lacht> belang van veiligheid... Hè, dus ook opsporen van uh, criminaliteit... Uh, dat is een belang waar je rekening mee moet houden, uiteraard. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk ook niet voor niks... een, een uh, college beschermd persoonsgegevens. We moeten ook wel kijken naar de privacy van mensen. En hoe ver ga je daarin? Ja. En uh, ik weet wel, als u denkt aan de discussie over de camera's in het openbare gebied... Uh, dan is een uh, van de uh, voor de hand liggende reacties is... heb je dan iets te verbergen? Uh, nou, dat, dat niet, maar ik zit niet te wachten op een camera op mijn voordeur. Heel eerlijk gezegd, omdat het niemand er, snar, er snart aangaat. Ja. En dat zijn de belangen die je dan weegt in zo'n advies. Ja, Wekt u, u dan de, de indruk hiermee een beetje vooruitlopend op dat advies... dat we misschien wel uh, te veel? Controle willen. Te veel uh, inbreuk op die privacy. Nou, ik weet niet of dat op dit, uh, dit wetsontwerp staat. Ik heb het nog niet gezien. Ik heb het alleen uit de krant gelezen. Er is wel een enorme neiging in onze samenleving tot een controle. Uh, denkt u maar aan de enorme toevloed van autoriteiten. Uh, op alle gebieden. Levensmiddelautoriteiten. Er worden allerlei controlemechanismen uh, opgezet. Uh, nou, als u denkt, en daar begonnen we mee, Nederlandse Bank... toezicht op uh, bijvoorbeeld een aantal banken... dat nou, niet echt goed is uitgepakt, zeg ik maar voorzichtig... dan is dat dus niet de schone volleiding. Waar het over gaat is dat je veel meer moet inzetten... op een integere uh, taakuitoefening van wie dan ook. Dat is de essentie van de zaak. Uh, en als ik het vergelijk met het opvoeden van onze drie kinderen... dat gelukkig tot een goed eind is gekomen... Als we afspraken half twaalf s'avonds thuis. dan was de controle. Mijn vrouw bleef altijd wakker. Uh, dat wisten we dus precies. Pak 100 hoef ik niks op te controleren. En bij overtreding, wat gebeurde er bij u thuis dan? Oh, dan was er een, een uitgangsverbod voor een enige tijd. Dan maak je geen vrienden mee met je kinderen, maar achteraf zei ze, u had wel gelijk. Ja. Ik sprak deze week uh, met de nationale ombudsman en uh, ook over deze kwestie. En hij zei, ja, wij zijn bijvoorbeeld al wereldkampioen telefoons aftappen... maar niemand weet precies wat er met die gegevens gebeurt. Is dat ook een beetje in de sfeer, zoals u die nu zegt, meneer Van der Emster... Uh, uh, rond die cybercrime? Dat u zegt, van, kijk uit wat je daarmee doet? Dat is in het algemeen, hè? alles wat, wat je opneemt. Uh, nou, dit ook, hè? webcam, u zei net, dat wordt niet bewaard. Nou, ik hoor u dat zeggen, ik geloof dat ook. Hè? Mm. Uh, maar als je kijkt naar telefoontaps in uh, strafdossiers... nou, daar hebben we dus heel veel problemen gehad de afgelopen jaren... Uh, met het meetappen van bijvoorbeeld advocaatgesprekken. Die moet je er dus uitzuiveren, omdat het niemand aangaat wat de verdachte met zijn, zijn of haar advocaat bespreekt. En dat zou ook wel eens kunnen gelden voor die gegevens nou ja, die je denkt u via het, de computer maar aan het, wat de Amerikanen allemaal van ons willen weten in ons vliegverkeer. Ja, daar heeft het de, de, de parlement ook regelmatig al iets over gezet. En ook volstrekt terecht in gezet. Wat Waar is dat voor nodig? Nou ja, Pieter Onzicht. Nou ja, nou, waar ik op knik is dat ik. Ik denk dat wij, net zoals ik net te maken had met buitengewoon ingewikkelde wetgeving rondom derivaten. die nog niet uitgevonden waren. toen Thorbeck die grondwet aan het schrijven was. hebben wij ook een heel ingewikkeld probleem met. wat is dat een computer? Ik bedoel nu alle computer in de cloud. gegevens in de cloud opgeslagen worden. dus in een ruimte die niet eens binnen je eigen computersfeer ligt. En ook um, zou... niet binnen bepaalde landsgrenzen. Nee, ligt het juridisch ook buitengewoon lastig. Um, en zou het wel eens kunnen zijn dat we veel meer expertise... ook in de Tweede Kamer zouden moeten hebben... om te kijken hoe je die wetten nou maakt. Want een aantal landen is buitengewoon actief met... Uh, nou, we hebben gezien dat de Amerikanen de Chinezen beschuldigen van... wij doen geen zaken met bepaalde telecomaanbieders... omdat ze gewoon de hele zaak leegtrekken voor de Chinese uh, spionage. Nou, uh, wat moet KPN dan? Ja. Nou, dat soort problemen stapelen zich dus wel... <kwijnt> een vroeger, uh, kijk... In, in je normale huis is het heel simpel. We weten precies waar de grens ligt van wat mijn huis is... en wat de openbare ruimte is. En in de rechtspraak kan hij ook precies zien... die camera die kan wel in de openbare ruimte... en hij kan niet zomaar mijn huis in. En het probleem is dan als ik toevallig mijn voorraam open heb staan. Maar ja. dat is behapbaar. Dat is in die hele computercriminaliteitssfeer weer veel moeilijker. En ik vind ook dat we daar veel beter over moeten nadenken... voordat we echt enorm grote ongeluk krijgen. In de Raad van Europa hebben we een cyberaanval van Rusland op Estland gehad. Hele zaak platgelegd, alles leeggetrokken. Ik bedoel, dit is geen... Uh, dit zijn geen kleine dingen. En dat gaat dus nog wel één stap verder... dan uh, alleen het inkijken van een computer. Waar ik Overigens, dat overigens vind ik niet zomaar even moet kunnen... dat de minister nou, gewoon nee. ook mijn mail kan zien. Want ik vind het wel veel te leuk om een vraag te stellen... <lacht> dat hij er pas achterkomt op het moment dat ik ze hem stel. Ja, uh, de, daar ja. zal hij niet onmiddellijk naar op zoek gaan. Althans, ja, dat, de, de, deze overheid moet je vertrouwen... maar je weet het natuurlijk nooit voor in nou, de toekomst. Nou, zal ik je vertellen dat ik op mijn huwelijksreis... twee weken lang de Turkse geheime dienst uh, mee heb. En niet uitgenodigd? Lopen. Niet uitgenodigd. Mm. Zo fijn is het werk als je mensenrechten in andere landen controleert... en daar ook opmerkingen over maakt. Ben... Hetzelfde is mij in Rusland gebeurd met het werk van de Raad van Europa. Dus als u denkt dat dit allemaal een soort hypothetisch geval is... Nee, dan, dan, dan, dat dan heeft is u zo. echt mm -hmm. iets niet goed begrepen. Nee. nee, Engels, nog heel even. Onze wetgeving is hier dus gewoon nog niet op toegericht, toegerust, hè? Op deze... Als het gaat om aansluiten bij de techniek, dan, dan is dat een structureel probleem. En we lopen maar... achter... Uh, kun, je, kun je ooit zijn ja, eigenlijk? Want de nee, techniek je, gaat veel sneller natuurlijk dan de maar, wetgeving. Gelukkig maar. Nou ja, in ieder geval met wetgeving gaat het wel om de vraag of je dat zorgvuldig doet. En als ik dit signaal hoor van in de computers op voorhand kruipen... Ja, dan gaan we dus alweer een stap verder. Dat is weer wat ik net noemde, die schijnveiligheid die we willen ja. creëren kennelijk. Of in ieder geval het huidige kabinet nog. Door maar weer met steeds nieuwe wetgeving te komen. Het is nog niet zo lang geleden dat we al hele wetgeving tot stand hebben gebracht... Die het mogelijk maakte om gegevens van telefoons en computers en dergelijke te bewaren. Hele discussie gehad over de werking van grondrechten, zes maanden, twaalf maanden of langer. Dat lag al heel ingewikkeld, hè, want onze grondrechten zijn dan wel degelijk in het geding. En nu merk je dus steeds, of steeds vaker dat er de neiging bestaat om niet alleen achteraf die controle te kunnen doen, maar dat men nu ook vooraf, voordat er iets gebeurd is, hè, ook het fotograferen van auto's, zomaar om te kijken of je raakt schiet. Ja, dat nogmaals, ik vind het, het klinkt heel daadkrachtig, maar er is geen enkele aanwijzing dat onze veiligheid daardoor groter wordt. En het lijkt ook zo'n steeds verdergaande en, en ingewikkelde wetgeving... wat volgens mij voor de rechtsstaat ook echt geen voordeel is. Ja, over verder gaan gesproken, meneer Van Emster. Er kwam uh, gisteren uh, in het programma Cairo reporter het bericht... dat uh, minister Schippers van Volksgezondheid... Uh, bijvoorbeeld DNA-materiaal uh, dat in ziekenhuizen wordt bewaard... eventueel beschikbaar komt voor justitie... Uh, om zware misdrijven te uh, kunnen helpen oplossen. Dat zijn ook van die zaken over vergaan of niet vergaan. Ja, dat raakt ook uh, zeg maar het doel-middel-verhaal. Uh, want dit was, uh, zoals ik het uit de krant begreep... materiaal wat ook bij uh, zeg maar medisch onderzoek wordt ja. verzameld. Uh, en de ziekenhuizen hebben gezegd, ja, dat is allemaal mooi en aardig. Maar dan zullen mensen waarschijnlijk zeggen, daar doe ik niet meer aan mee. Want ik heb geen behoefte dat dat mijn DNA in zo'n bank wordt opgeslagen. Ja, is dat nou zo'n voorbeeld waarbij u kan zeggen, dat gaat te ver? Of hoe beoordeelt u dat, voor zover uw kennis trekt over deze gedachte? Uh, nou, er zullen... Uh, als je kijkt naar het doel en het middel... dan zal je dus hele zwaarwegende uh, overwegingen moeten hebben... om hier de privacy opzij te zetten voor het doel wat je wilt bereiken. Heeft minister Schippers hier overal advies gevraagd aan de Raad ik, voor de Rechtspraak? Ik heb... Nee, nee, nee. nee. Niet dat u nee, weet. Nee, nee, nee, maar dat, nee, nee, nee, zou, dat ze wel, zou ze wel <tus> moeten nou, doen. Nou, al dit soort wetgeving, uh, voor zover dus heeft voor de rechtspraak... Uh, komt wel langs ons. Ja, ja, toch zijn er daar ook mensen in die zeggen... nou ja, maar je eigen dochter zal maar vermoord of verkracht zijn. Dan ben je er toch heel erg op gebrand dat de moordenaar gepakt wordt. En als dit soort technieken daarbij zouden kunnen helpen. Dan komt dat toch tegemoet aan het rechtsgevoel van iedereen. Dat weet ik niet, want uh, dat is hetzelfde met dader slachtoffer. Uh, we hadden het net even over de straf. Voor slachtoffer is de straf uh, rupsje nooit genoeg, kan niet hoog genoeg. Voor de dader is het altijd te hoog. En als rechter moet je dus een balans zien te vinden... tussen die verschillende uitgangspunten. En dat is bij dit soort... Uh, ja, zeg maar, mogelijkheden creëren precies hetzelfde. Wat is nog gerechtvaardigd, gezien het belang wat je wilt dienen? En als u zich voorstelt dat u, en dat kan iedereen overkomen... van, uh, zeg maar, slachtofferdader wordt... dan kijkt u heel anders tegen een heleboel maatregelen... en technische mogelijkheden aan dan dat u alleen slachtoffer bent. Ja. Dus ja. je moet je steeds verplaatsen in de minst voor de hand liggende positie... om te kunnen wegen, is dat nog acceptabel? Pieter onzicht Ja, ik was zeer verbaasd door dit plan... Wij zijn best voor het vergaan gebruik van materiaal. Dus als je het één keer DNA-materiaal hebt afgestaan... mag dat ook in een andere zaak gebruikt worden. Daar hebben we allerlei voorstellen voor ingediend. Maar je grijpt hier heel erg in in de arts patiëntrelatie met wat minister Schippers voorstelt. Want die patiënt die zal ook elk moment gaan wegen van... ja moet ik nu wel iets aan mijn dokter vertellen... nou, sinds Reinhard Oerlemans kan filmen in de ziekenhuizen. Ook al zo'n uh, grapje wat we niet graag willen hebben. Mag ik u toch even vragen, meneer Omtzigt? Want dit is een voorstel van minister Schippers. Het kwam wel gisteren in het nieuws, maar het is van augustus 2011... Ja. Dus het is van een, een kabinet ook, waarin uw partij natuurlijk ook uh, heel ja. nadrukkelijk aanwezig was. Wist nee, u hier eerder ook, van? Nee, maar ik heb ook nooit moeite gehad om afstand te nemen van dingen die mijn eigen ministers deden. Nee, dat, dat is zelfs uh, opgevallen okay. bij een aantal nee. mensen. Maar ik bedoel, daar gaat het mij nou niet om. Het gaat weer om goede wetgeving. Dus het hele idee dat als een CDA er ergens iets roept, dat het dan onmiddellijk heilig zou zijn... dat werp ik verre van mij. En dit is een VVD-minister. Nee, maar dat maar ik zou ik hier buitengewoon uh, buiten terughoudend mee zijn. Um, juist omdat je de arts-patiëntrelatie onder druk zet omdat je naar nou het medisch onderzoek um, heel moeilijk zou maken. Omdat mensen. Omdat je dus geen representatieve st steekproef meer kunt krijgen. In ja. je medisch onderzoek. Dus. Um, Terughoudendheid, het, uh, daarvoor bepleit u. Ja. Engels knikt ook, tot slot, ja, heel ja, kort. Want je moet pas in de sfeer van het strafrecht zitten. En iemand he, moet vervolgd worden. En wil je hem tegen zijn zin DNA af kunnen afnemen. Maar in de andere gevallen denk ik dat iemand, een gewone burger. He, die moet toch ook zelf consent en toestemming geven. voordat je van dit soort echt hele. Ja, intieme zaken gebruik zou kunnen maken. We zijn er... Ik ben ook heel aardig. Ja, we zijn er doorheen. Erik van der ja. Emster, Hans Engels en Pieter Omzet. Dank. Volgende week zijn we heel er aangedaan. weer. Tot uw dienst. Graag tot volgende week. Dag. Samen thuis. Samen dros. Morgenmiddag opent Govert van Brakel de deuren van de perstribune. De gast is Diederik Kopal. De meest gelauwerde reclameregisseur van Nederland. Het domo.